Driehoek op Rodos. Hercule Poirot zat in het witte zand en keek over het glinsterend blauwe water. Hij was verzorgd gekleed, een beetje dandyachtig in wit flanellen broek en shirt, terwijl een grote Panama hoed zijn hoofd bedekte. Hij behoorde tot de ouderwetse generatie die vond dat je jezelf zorgvuldig moest bedekken voor de zon. Miss Pamela Lyle die naast hem zat en aan één stuk doorpraatte, vertegenwoordigde de moderne denkrichting op dit punt, doordat zij het schamelste minimum aan kleding op haar gebruinde persoontje droeg. Nu en dan hield de stroom van haar conversatie op, als zij zich opnieuw invreef met olie uit een fles die ze naast zich had staan. Aan de andere kant van miss Pamela Lyell lag haar trouwe vriendin, miss Sarah Blake, voorover op een felgestreepte badhandhoek. Miss Blake was zo bruin gebrand als maar mogelijk was... en haar vriendin keek meer dan eens met ontevreden blikken naar haar. Oh, ik heb nog zulke witte plekken, mompelde ze spijtig. Monsieur Poirot, zou u willen, net onder mijn rechter schouderblad... ik kan er net niet bij om haar goed in te vetten. Monsieur Poirot was zo vriendelijk... en veegde zijn vettige hand met zorg af aan zijn zakdoek. Miss Lyle... Die maar twee dingen had die haar werkelijk interesseerden. Het opnemen van de mensen om haar heen en de klank van haar eigen stem ging weer door met praten. Ik had toch gelijk wat die vrouw betreft. Die in het uh, model van Chanel. Het is Valentine Dacris. Uh, Valentine Chantry, bedoel ik. ik. Ik dacht het al. Ik herkende haar dadelijk. Ze is echt magnifiek. Vindt u niet? Ik vind het heus begrijpelijk dat mensen hun hoofd verliezen over haar... Je kunt dat duidelijk zien dat zij dat verwacht. Dan heb je al half gewonnen. En die andere mensen die gisteravond aankwamen, heette Gold. Hij is een barknappe man. Op de huwelijksreis, mompelde Sarah zacht. Miss Lyle schudde haar hoofd als iemand die het kan weten. Geen sprake van. Haar kleren zijn niet nieuw genoeg. Je kunt altijd zien of het een bruidje is. Vindt u ook niet, monsieur Poirot, dat het de leukste hobby van allemaal is om andere mensen op te nemen, om te zien wat je kunt ontdekken door alleen maar te kijken? Niet door alleen maar te kijken, lieveling, zei Sarah liefjes. Je vraagt ook altijd honderd uit. Ik heb nog geen woord met de golds gewisseld, zei Miss Lyle en in elk geval kan ik niet inzien wat er verkeerd is in belangstelling voor je medeschepselen. De menselijke natuur is meer dan boeiend, vindt u ook niet, monsieur Poirot? Ze wachtte dit keer lang genoeg om haar buurman gelegenheid te geven voor een antwoord. Zonder een oog af te wenden van het blauwe water, antwoordde monsieur Poirot: Ça dépend. Daar keek Pamela van op. Maar monsieur Poirot ik vind niets zo interessant, zo onberekenbaar als een mens. Onberekenbaar? Maar stellig niet. Maar dat zijn ze wel. Net als je denkt dat je ze prachtig doorhebt, doen ze iets totaal onverwachts. Hercule Poirot schudde zijn hoofd. Uh, nee, nee, nee, nee, nee, zo is het niet. Het is heel zeldzaam als iemand een handeling doet die niet bij zijn karakter past. Het wordt tenslotte gewoon een toner. Ik ben het helemaal niet met u eens, zei Miss Pamela Lyle. Ze bleef zeker anderhalve minuut stil, voor ze weer met haar aanval begon. Zo gauw ik mensen ontmoet, begin ik mezelf vragen over hen te stellen. Hoe ze zijn, in welke verhouding ze tot elkaar staan, wat ze denken en voelen. Oh, het is gewoon zo spannend. Spannend is het nauwelijks, zei Hercule Poirot. De natuur herhaalt zich meer dan u zou denken. De zee, voegde hij er bedachtzaam aan toe, heeft oneindig veel meer variatie. Sarah draaide haar hoofd naar hem toe en vroeg: Denkt u dat menselijke wezens de neiging hebben om bepaalde patronen te produceren? Stereotype patronen, zodat ze telkens weer dezelfde dingen denken en doen? Precisément, zei Poirot en trok een figuur in het zand met zijn vinger. Wat tekent u daar? vroeg Pamela nieuwsgierig. Een driehoek, zei Poirot. Maar Pamela's aandacht was door iets anders in beslag genomen. Daar komen de chantries, zei ze. Een vrouw kwam langs het strand naar hen toe. Een grote vrouw. ...erg bewust van zichzelf en haar lichaam. Ze knikte zo'n beetje met een glimlach... ...en ging een eindje verder op het strand zitten. Een rood met goud zijden sjaal... ...gleed van haar schouders af. Ze droeg een wit badpak. Pamela zuchtte ervan. Och, wat heeft ze een prachtige figuur. Maar Poirot keek naar haar gezicht. Het gezicht van een vrouw van 39... Die sinds haar zestiende jaar beroemd is geweest om haar schoonheid. Net als iedereen wist hij het een en ander over Valentine Chantry. Ze was beroemd geweest om heel wat dingen. Om haar grillen, haar rijkdom, om haar enorm grote saffierblauwe ogen, om haar huwelijkswaagstukken en haar avontuurtjes. Met vijf mannen was ze getrouwd geweest en met ontelbaren had ze een amourette gehad. Ze was achterin volgens de vrouw geweest van een Italiaanse graaf, een Amerikaanse staalmagnaat, een tennisprofessional en een autocoureur. Van deze vier was de Amerikaan overleden, maar de andere had ze nonchalant afgedankt door een scheiding. Voor zes maanden was ze voor de vijfde keer getrouwd. Een commandeur van de marine. Hij was het die achter haar aan over het strand kwam met grote stappen. Zwijgzaam, donker met een vertlustige kin en een knorrig uiterlijk. Hij had iets van een aapmens uit de oertijd over zich. Ze zei, Tony, darling, mijn sigarettenkoker. Hij hield hem haar voor, gaf vuur voor haar sigaret en hielp haar om de banden van haar badpak van haar schouders te schuiven. Ze lag daar met haar armen wijd uit in de zon. Hij zat naast haar als een wild dier dat zijn prooi bewaakt. Hamela zei, net zacht genoeg. Ze interesseren me buitengewoon. Hij, hij is zo'n bruut, stil en, en, en zo'n beetje dreigend. Vermoedelijk houdt een vrouw als zij is daar wel van. Net alsof ze een tijger moet temmen. Het zal me benieuwen hoe lang het duurt. Ze heeft zo genoeg van ze, geloof ik. Tegenwoordig toch vooral. Maar dit staat vast, als ze hem probeert kwijt te raken, kan hij wel eens gevaarlijk worden. Een tweede paardje kwam langs het strand aanlopen, een beetje verlegen. Het waren de nieuwe gasten van de vorige avond. Mr. en Mrs. Douglas Gold, naar Miss Lyle, wist van haar neus in het gastenboek van het hotel. Zo wist ze ook hun voornamen en leeftijden. Mr. Douglas Cameron Gold was 31 en Mrs. Majorie Emma Gold was 35. Zoals gezegd was Miss Lyle's liefhebberij het bestuderen van mensen. In tegenstelling met de meeste Engelsen kon zij met onbekenden een praatje maken als ze hen voor het eerst ontmoette. In plaats van eerst een dag of vier te laten verlopen, voor ze een eerste voorzichtige poging tot toenadering deed, zoals de gebruikelijke Engelse gewoonte is. Toen zij dan ook de lichte aarzeling en verlegenheid van Mrs. Gold merkte, riep ze, Goedemorgen, heerlijk weertje vanmorgen, vindt u niet? De Mrs. Gold was een tenger vrouwtje, een beetje als een muis. Ze was niet lelijk, haar gelaatstrekken waren juist regelmatig en haar tijnt mooi, maar ze had iets bedeests en onverzorgds over haar, waardoor mensen haar over het hoofd zouden zien. Haar man daarentegen was buitengewoon knap, bijna imponerend. Lichtblond, kroezend krulhaar, blauwe ogen, brede schouders, smalle heupen. Hij zag er meer uit als een jonge man op het toneel dan als iemand uit het gewone leven. Maar zodra hij begon te praten, verdween die indruk. Hij was heel natuurlijk en niet in het minst overdreven, misschien zelfs een beetje dom. Mrs. Gold... ...keek dankbaar naar Pamela en ging naast haar zitten. Wat is u prachtig bruin. Ik vind mezelf akelig wit. Je moet er ook heel wat moeite voor doen om irgaal bruin te worden, zuchtte Miss Lyell. Ze zweeg een minuut en ging toen verder. U is pas aangekomen, is het niet? Ja, gisteravond. Is u al eens eerder op Rodos geweest? Nee? Het is mooi, vindt u niet? Haar man zei... Jammer dat het zo ver weg is. Ja, lag het maar wat dichter bij Engeland. Half mompelend zei Sarah... Ja, maar dan zou het hier afschuwelijk wezen. Rijen en rijen mensen naast elkaar, net als vis op een toonbank. Overal lijven. Het gesprek verliep langs de gewone platgetreden paadjes... Het was met geen mogelijkheid briljant te noemen. Even verder op het strand kwam Valentine Chantrie in beweging en ging zitten. Met haar ene hand hield zij haar badpak omhoog over haar borst. Ze geefde een wijde en toch delicate geeuw net als van een kat. Ze keek op haar gemak het strand langs. Haar ogen gleden langs Majorie Gold en bleven aandachtig rusten op het krullende gouden hoofd van Douglas Gould. Soepel bewogen haar schouders. Ze zei, net een tikje harder dan nodig, Tony darling, vind je het niet zalig, die zon? Ik moet haast wel een aanbidster geweest zijn in de tijd, dacht je niet? Haar echtgenoot gromde iets als antwoord dat de anderen net niet verstaan konden. Valentine Chantry praat door met die hoge, temerige stem. Trek die handdoek een klein beetje glad als je wil, darling. Met alle mogelijke zorg legde zij haar mooie lijf weer neer. Douglas Gold keek ernaar. Zijn ogen waren duidelijk geïnteresseerd. Mrs. Gold merkte opgewekt op tegen Miss Lyle. Wat een knappe vrouw is dat. Pamela... Die even graag nieuws vertelde als hoorde, zei zachtjes. Dat is Valentine Chantry. u weet wel, die eerst Valentine Dacris heette. Ze is inderdaad machtig mooi, vindt u niet? Hij is compleet gek op haar. Laat haar geen moment uitzicht. Mrs. Gold keek nog eens het strand af. Toen zei ze. De zee is erg mooi, zo blauw. We moesten er maar eens ingaan, hè? Hé, hey Douglas. Hij bleef doorgaan met Valentine Chantry op te nemen en het duurde een paar minuten voor hij antwoordde. Toen zei hij, afwezig, "Er gaan? Ja, ja, dat kan wel, uh, strakjes. Majorie Gold stond op en liep naar het water toe. Valentine Chantry draaide zich een beetje op haar kant. Haar ogen keken strak naar Douglas Gold. Haar rode mond ...plooide flauwtjes in een glimlach. Mr. Douglas Gold's nek... ...werd een beetje rood. Valentine Chantry zei... ...Tony darling... ...als je het niet erg vindt... ...ik zou graag dat pakje gezichtscrème hebben... Het ...staat op het kaptafeltje... ...ik was van plan geweest het mee te brengen... ...toe, wees een engel... ...en haal het voor me. De commandeur... ...stond gehoorzaam op... ...met grote stappen... ...liep hij naar het hotel. Majory Gold plonsde in zee... ...roepend... ...het is heerlijk Douglas... ...gewoon warm, kom nou! Pamela Lyle zei tegen hem... ...gaat u er niet in? Hij antwoordde vaag... ...oh, ik laat me liever eerst warm stoven in de zon. Valentine Chantry bewoog zich. Ze tilde haar hoofd even op... ...alsof ze haar man terug wilde roepen... Maar hij verdween net achter de muur van de hoteltuin. Ik bewaar mijn zwemmen liever tot het laatst, legde Mr. Gold uit. Valentine Chantry ging overeind zitten. Ze pakte een fles met zonnebrandolie. Ze had er moeite mee. Ze schroefdop scheen al haar pogingen te weerstaan. Ze praatte hardop en geïrriteerd. Oh, bah, ik kan dat ding er weer niet afkrijgen. Ze keek naar de andere groep. Zou iemand... Galant als altijd stond Poirot op, maar Douglas Gold had het voordeel van jeugd en lenigheid. In een ogenblik was hij bij haar. Mag ik het even voor u doen? O, dank u zeer. Haar stem was lief en nietszeggend. U is erg vriendelijk. Oh, ik ben zo dom in het afschroeven van doppen. Het lijkt wel of ik altijd de verkeerde kant op draai. O, oh, je hebt het al klaar, buitengewoon, bedankt. Hercule Poirot glimlachte voor zich heen. Hij stond op en liep het strand langs in tegenovergestelde richting. Hij liep niet ver, maar op zijn dode gemak. En toen hij weer terugliep, kwam Mrs. Gold uit het water en liep met hem mee. Ze had gezwommen. Onder haar smakeloze badmuts straalde haar gezicht. In één adem zuchtte ze, oh, ik houd zo van de zee, het is zo warm en heerlijk hier. Ze was, naar nou, hij merkte, een enthousiaste zwemster. Ze zei, Douglas en ik zijn eenvoudig gek op baden, hij kan er urenlang in blijven. Hercule Poirot liet hierop zijn ogen over haar schouder heen glijden naar het plekje op het strand waar die hartstochtelijke bader, Mr. Douglas Gold, zat te praten met Valentine Chantry. Zijn vrouw zei, ik begrijp niet waarom hij niet komt. Haar stem had een soort kinderlijke verwondering in zich. Poirot's ogen rustten nadenkend op Valentine Chantry. Hij dacht eraan hoe andere vrouwen in hun tijd diezelfde opmerking gemaakt hadden. Naast hem hoorde hij Mrs. Gold heftig haar adem inhalen. Ze zei, en haar stem klonk kil, Volgens algemene opinie is ze erg aantrekkelijk, geloof ik. Maar Douglas geeft niets om dat type vrouw. Hercule Poirot gaf geen antwoord. Mrs. Gold ging de zee weer in. Met langzame, regelmatige slagen zwom ze van het strand af. Ieder kon zien dat ze veel van het water hield. Poirot keerde op zijn voetstappen terug naar de groep op het strand. Die was aangegroeid door de komst van de oude generaal Barnes, een veteraan die zich gewoonlijk in het gezelschap van de jongeren ophield. Hij zat nu tussen Pamela en Sarah en hij en Pamela waren bezig allerlei schandaaltjes op te dissen met de geëigende verfraaiingen. Commandeur Chantry was van zijn boodschap teruggekomen. Hij en Douglas Gold zaten elk aan een kant van Valentine. Valentine zat kaarsrecht tussen de twee mannen in en praatte. Ze praatte gemakkelijk en luchtig met haar lieve slepende stem en wende haar hoofd eerst naar de een, dan naar de ander... om hen in de conversatie te betrekken. Ze kwam net aan het slot van een verhaal. En wat denk je dat die malle man zei? Al is het dan ook maar een minuutje geweest... maar ik zou u overal herkennen, mamaatje. Is het niet zo, Tony? En ik vond het zo aardig van hem, weet je? Ik vind de wereld zo gezellig. Ik bedoel... Iedereen is altijd zo vreselijk goed voor mij. Ik weet niet waarom, maar ze zijn het. Maar ik zei tegen Tony, weet je het nog, schat? Tony, als je dan beslist een heel klein beetje jaloers wilt zijn, mag je jaloers zijn op die portier. Want werkelijk, hij was aanbiddelijk. Even was er stilte en Douglas Gold zei... Beste keels, sommige van die portiers... O oh ja, maar deze deed moeite. Hij sloofde zich gewoon uit. Leek wel of hij alleen maar blij was als hij iets voor mij kon doen. Douglas Gold zei... Dat is toch zo vreemd niet? Dat zou iedereen voor u toch willen doen, geloof ik? Verrukt riep ze uit. Oh wat aardig van u. Tony, Hoort je dat? Commandeur Chantrie bromde wat. Zijn vrouw zuchtte... Tony maakt nooit complimentjes. Is het wel lieverd? Haar blanke hand met de lange rode nagels streek over zijn donkere hoofd. Hij keek plotseling haar van opzij aan. Zij mompelde. Ik snap gewoon niet hoe hij het bij me uithoudt. Hij is vreselijk knap, razend veel hersens en ik, ik zit de hele tijd maar onzin uit te kramen. Maar het kan hem zeker niet schelen. Niemand vindt het erg wat ik doe of zeg. Ze verwenden me allemaal. Het is natuurlijk erg slecht voor me, dat weet ik wel. Commandeur Chantrie zei langs haar heen tegen de andere man. Is dat uw vrouw daar in zee? Ja, het zal tijd worden dat ik eens naar haar toe ga. Valentine zei zacht. Maar het is zo zalig hier in de zon. U moet nog niet de zee in. Tony, darling, ik denk dat ik vandaag... Geen echt bad neem. Mijn eerste dag nog maar niet. Ik mocht eens kou vatten of zoiets. Maar waarom ga jij niet, Tony darling? Uh, Mr. Gold, blijft wel bij me om een gezelschap te houden terwijl jij in het water bent. Chantry zei tamelijk bars. Nee, bedankt. Ik ga ook nog niet. Uw vrouw lijkt wel naar u te wuiven, Gold. Valentine zei... Wat zwemt uw vrouw goed... Ze is natuurlijk een van die echte flinke vrouwen die alles goed doen. Zij maken me altijd bang, omdat ik voel dat ze me minachten. Ik kan gewoon niets goed doen. Een complete domoord, nietwaar, Tony Darling? Maar weer bromde commandeur Chantrie alleen maar wat voor zich uit. Zijn vrouw zei hartelijk, Je bent veel te lief om het toe te geven. Mannen zijn zo heerlijk loyaal. Oh, dat waardeer ik in hen. Ze zijn veel loyaler dan vrouwen, vind ik. En ze zeggen nooit van die gemene dingen. Vrouwen vind ik altijd zo kleinzielig. Sarah rolde zich op haar zij naar Poirot toe. Door haar tanden heen lispelde ze. Wat een kleinzieligheid, hè? Te veronderstellen dat de Mrs. Chantry ook maar op één enkel punt geen perfectie zou zijn. Wat is die vrouw een volmaakte imbiciel? Ik geloof heus dat Valentine Chantrie bijna de meest complete zottien is die ik ooit heb meegemaakt. Ze kan niet veel meer dan Tony Darling zeggen en, en, en met haar hoge werken. Als je het mij vraagt, heeft ze watten in haar hoofd in plaats van hersens. Waro haalde zijn expressieve wenkbrauwen op. Un peu sévère. Jazeker, zeg gerust dat ik katter ben, als u wilt. Zij heeft inderdaad haar metoren. Kan ze dan geen enkele man met rust laten? Haar man kijkt als een donderwolk. Uitkijkend over de zee, merkte Poirot op. Mrs. Gold zwemt uitstekend. Ja, ze is anders dan wij die het lastig vinden om nat te worden. Wat ik me afvraag is of Mrs. Chantry wel één keer in het water zal komen terwijl ze hier is. Zij niet, zei generaal Barnes, schor. Zij riskeert het niet dat haar make-up eraan gaat. Het is wel een knappe vrouw natuurlijk, alleen een beetje lange tanden misschien. Ze kijkt uw kant uit, generaal, zei Sarah ondeugend. En u kunt gerust zijn over die make-up. We zijn allemaal waterproof en kissproof tegenwoordig. Mrs. Gold komt het water uit, kondigde Pamela aan. We komen op noten en bloesem van mij. Hier komt zijn vrouwtje en neemt hem mee, neemt hem mee, neemt hem mee. ...zong Sarah. Mrs. Gold liep rechtdoor het strand op. Ze had een alleraardigst figuurtje... ...maar haar doodgewone waterdichte badmuts... ...was veel te praktisch om flatteus te zijn. Kom je nog niet, Douglas? Vroeg ze ongeduldig. De zee is heerlijk en warm. Natuurlijk. Douglas Gold stond haastig op. Hij stond een moment stil... ...en terwijl hij dat deed keek Valentine Chantry naar hem op met een lieve glimlach. Au revoir, zei ze. Gold en zijn vrouw liepen naar het water toe. Zodra ze buiten gehoor waren, zei Pamela kritisch, ik geloof niet bepaald dat dit verstandig was. Het is altijd een domme manier van optreden als je je man weghaalt van een andere vrouw. Je lijkt er zo bezitterig door en daar houden getrouwde mannen niet van. U schijnt heel wat over getrouwde mannen te weten, Miss Pamela, zei generaal Bounce. Ja, over die van anderen, niet van mezelf. Natuurlijk, dat is ook net het uh, grote verschil. Goed, generaal, maar ik heb toch al heel wat geleerd. Natuurlijk, liefheut, zei Sarah. Zo'n badmuts zou ik nooit dragen om te beginnen. Lijkt me toch uh, erg verstandig, hoor, zei de generaal. Ze lijkt me helemaal een aardig en verstandig vrouwtje toe. Daar slaat u de spijker op de kop, generaal, zei Sarah. Maar denkt u eraan dat er een eindpunt is aan de verstandigheid van verstandige vrouwen? Ik heb zo'n gevoel dat ze niet zo verstandig zal zijn wanneer het een geval wordt van Valentine Chantrie. Ze draaide haar hoofd om en riep opgewonden fluisterend... Kijk eens naar hem, net een donderbaar. Die man kijkt als iemand met een allervreselijkst humeur. Commandeur Chantrie keek met een narige frons man en vrouw na. Buitengewoon, onplezierig. Susan keek Poirot aan. En? Zei ze. Wat zegt u ervan? Hercule Poirot zei geen woord, maar weer tekende zijn vinger een figuur in het zand. Dezelfde figuur. Een driehoek. De eeuwige driehoek, peinsde Susan. Misschien heeft u wel gelijk, als dat zo is, kunnen we een opwindende paar weken beleven. Monsieur Hercule Poirot was ontevreden over Rodos. Hij was naar dat eiland gekomen voor rust en vakantie. Een vakantie in elk geval van de misdaad. In de laatste dagen van oktober had men hem gezegd, was Rodos bijna leeg. ...een vredig afgelegen plekje. Dat op zichzelf was uitgekomen. De chantries, de goals, Pamela en Susan, de generaal en hij zelf... ...en nog twee Italiaanse echtparen waren de enige gasten. Maar binnen dat beperkte kringetje ontwaarde het scherpe brein van monsieur Poirot... ...de onvermijdelijke groei van komende gebeurtenissen. Het moet van mijn op misdaad ingestelde geest komen... ...vermeet hij zichzelf. Mijn uh, spijsvertering zal in de war zijn. Ik verbeeld me van alles en nog wat. Maar toch bleef hij tobben. Op een morgen kwam hij beneden... ...en vond Mrs. Gold op het terras bezig te borduren. Toen hij naar haar toeliep... ...meende hij de flits te zien van een baptisten zakdoekje... ...dat snel werd weggemoffeld. De ogen van Mrs. Gold waren niet betraand... ...maar ze glansden wel verdacht... Haar manier van doen vond hij ook een beetje te opgewekt. De vrolijkheid ervan was te veel opgelegd. Ze zei, Goedemorgen, monsieur Poirot, met zoveel geestdrift dat hij wantrouwig werd. Hij voelde dat ze nooit echt zo blij kon zijn hem te zien als zij voorgaf. Want tenslotte kende ze hem nog niet eens zo goed. En al was Hercule Poirot een ijdel mannetje, voor zover het zijn beroep aanging, ten aanzien van de attenties van zijn persoon, ...was hij heel bescheiden. Goedemorgen, madame... ...antwoordde hij. Alweer een mooie dag. Ja, wat een meevaller, hè? Maar Douglas en ik zijn altijd gelukkig met het weer. Is het waar? Oh ja, we zijn ook echt erg gelukkig in alles. Weet u, monsieur Poirot... ...als je zoveel ellende ziet... ...en hoeveel mensen niet gelukkig zijn... ...en zoveel echtparen die gaan scheiden en al dat soort dingen... Dan ga je dankbaar worden voor je eigen geluk. Het is een uh, genoegen dat van u te horen, madame. Ja, Douglas en ik zijn heerlijk gelukkig met elkaar. We zijn nu vijf jaar getrouwd, weet u, en wel beschouwd is vijf jaar een hele tijd tegenwoordig. Ik uh, geloof stellig dat het in sommige gevallen een eeuwigheid kan schijnen, madame, zei Poirot droogjes. Maar ik geloof werkelijk dat we nu gelukkiger zijn dan toen we pas getrouwd waren. We passen zo perfect bij elkaar, ziet u. Dat is veel waard, natuurlijk. Daarom kan ik het echt verdrietig vinden als andere mensen niet gelukkig zijn. U bedoelt. Oh, ik sprak in het algemeen, Monsieur Poirot. Uh, zeker, zeker. Mrs. Gold nam een strengentje zeil, Bekeek het nauwkeurig, vond het goed en ging door. Mrs. Chantry, bijvoorbeeld. Ja, Mrs. Chantry? Ik kan niet vinden dat zij een vrouw is die helemaal deugt. Nee, nee, misschien wel niet. Nee, ik ben er werkelijk heel zeker van dat ze niet deugt. Maar in zekere zin heb ik medelijden met haar... ...want ondanks haar geld en haar knappe verschijning en zo... De vingers van Mrs. Gold trilden... ...en ze slaagde er niet in de draad door haar naald te steken... Is zij toch niet de type waar een man het bij uithoudt? Volgens mij is zij het type vrouw waarvan mannen wel eens erg gauw genoeg kunnen krijgen. Dacht u dat ook niet? Ik zelf zou tenminste genoeg krijgen van haar gesprekken voor er veel tijd verstreken was. Zei Poirot voorzichtig. Juist wat ik bedoel. Ze heeft natuurlijk een soort aantrekking. Mrs. Gold aarzelde. Haar lippen trilden. Haar naald prikte maar wat in haar werk. Ook een minder scherp opmerker dan Hercule Poirot... zou niet hebben kunnen nalaten te constateren hoe ze in de war was. Zonder enig verband met haar vorige woorden zei ze... Mannen zijn net kinderen. Ze geloven gewoon alles. Ze boog zich over haar borduurwerk. Het nietig stukje batist kwam onopvallend weer tevoorschijn. Hercule Poirot vond het beter van onderwerp van gesprek te veranderen. Hij zei... Uh, gaat u niet in zee vanmorgen? En uh, is monsieur uw echtgenoot al op het strand? Mrs. Gold keek op, knipperde met haar ogen... ...werd weer bijna uitdagend vrolijk en antwoordde... Nee, vanmorgen niet. We hadden een afspraak gemaakt om een wandeling te maken... ...langs de oude stadsmuren. Maar op een of andere manier liepen we elkaar mis. Ze zijn zonder mij vertrokken. Dat meervoud zei heel wat... Maar voor Poirot een opmerking maken kon, kwam generaal Barnes van het strand naar boven en liet zich naast hem in de stoel vallen. Morgen, Mrs. Gold. Morgen, Poirot. Allebei deserteurs van morgen. Heel wat absenten. Jullie twee en uw man, Mrs. Gold en Mrs. Chantry. En, commandeur Chantry, informeerde Poirot. Oh nee, hij is daar gins. Miss Pamela is met hem bezig. De generaal lachte. Ze vindt hem wel een beetje moeilijk. Een van die sterke, stille mannen waarvan je in de boeken leest. Majorie Gold zei huiverend. Hij maakt me een beetje bang, die man. Hij, hij kijkt zo zwart soms, net alsof hij in staat is om alles te doen. Het kan niet schelen wat. Ze huiverde. Slechte spijsvertering, meer niet, denk ik zei de generaal opgewekt. Een zwakke maag heeft heel wat reputaties van romantische droefgeestigheid of van niet te bedwingen voede aanvallen veroorzaakt. Beleefd glimlachte Majorie Gold flauwtjes. En uh, waar is die brave man van u? informeerde de generaal. Haar antwoord kwam zonder aarzeling, met een natuurlijk opgewekte stem. Douglas? Oh, hij en Mrs. Chantry zijn de stad ingegaan. Als ik het goed heb, zijn ze een kijkje gaan nemen bij de muren van de oude stad. Kijk eens aan, kijk eens aan. Erg interessant, hè? Uit de tijd van de kruisvaarders en zo. U had ze mee moeten gaan, mevrouwtje. Mrs. Gold zei. Jammer genoeg stond ik een beetje te laat op. Plotseling kwam ze overeind met een gemompeld excuus en liep het hotel binnen. Generaal Barnes keek haar na met een bezorgde gelaatsuitdrukking... en schudde zijn hoofd voorzichtig. Lief vrouwtje, meer waard dan een dozijn van die geschilderde mirakels... als een zeker iemand, die we niet zullen noemen. Die man is niet goed bij zijn hoofd. Laat hij blij zijn dat hij het zo goed getroffen heeft. Weer schudde hij zijn hoofd. Daarna stond hij op om naar binnen te gaan. Sarah Blake was net van het strand gekomen... ...en had de laatste speech van de generaal verstaan. Ze trok een rare gezicht tegen de rug van de weglopende krijgsman... ...en zei, terwijl ze zich in de stoel liet ploffen... ...lief vrouwtje, lief vrouwtje... ...mannen nemen het altijd op voor saaie vrouwen... ...maar als het puntje bij paaltje komt... ...winnen de mirakels het op hun dooie gemak. Droeven? maar het is zo. Mademoiselle, zei Poirot... ...en zijn stem was kort af... ...het gaat mij helemaal niet naar mijn zin. Oh nee... Nee, mij ook niet. Of liever, als ik helemaal eerlijk ben, geloof ik dat het wel naar mijn zin gaat. Ik heb een lelijke kant aan mijn karakter, die plezier heeft in ongelukken en publieke rampen en in de nare dingen die je vrienden beleven. Waarom vroeg? Waar is uh, commandeur Chantry? Op het strand, waar Pamela hem aan het uitvragen is. Geloof maar dat ze het naar haar zin heeft en zijn humeur knapt daar niet bepaald van op. Hij had een gezicht als een onweersbui toen ik hierheen kwam. Er zijn buien op komst, reken maar. Waarom? mompelde. Eén ding begrijp ik niet. Het is anders gemakkelijk genoeg te begrijpen. De vraag is maar, wat gaat er gebeuren? Guarot schudde zijn hoofd en mompelde. Zoals u zegt, mademoiselle, het is de toekomst die ons ongerustheid bezorgt. Wat hebt u dat netjes gezegd, zei Sarah en ging het hotel binnen. In de ingang botsten ze bijna tegen Douglas Gold. De man liep naar buiten en zag eruit als iemand die in zijn schik is met zichzelf, maar tevens een beetje schuldbewust. Hij zei, hallo monsieur Poirot, en voegde er nogal verlicht aan toe. Ik heb meneer Chantry de muren van de kruisvaarders laten zien. Een magerie had geen zin om mee te gaan. Poirot's wenkbrauwen gingen een beetje omhoog. Maar zelfs al had hij gewild, de tijd om een opmerking te maken kreeg hij niet. Want Valentine Chantrie kwam naar buiten zwaaien en riep met haar hoge stem, Douglas, een pink gin, ik moet beslist een pink gin hebben. Douglas Gold ging weg om de borrel te bestellen. Valentine zakte in een stoel naast Poirot. Ze zag er stralend uit deze morgen. Ze zag haar man met Pamela naar hen toe komen en wuifde roepend: Prettige zwommen, Tony Darling. Wat een zalige morgen. Commandeur Chantry gaf geen antwoord. Hij sprong de treden op, liep haar zonder een woord of een blik voorbij en verdween in de bar. Hij hield zijn vuist gebald naast zijn lichaam en de vage gelijkenis met een gorilla viel op. De mooie, maar domme mond van Valentine Chantry viel open. Ze zei: Oh! Tamelijk verbluft. Het gezicht van Pamela Lyle had een uitdrukking van echt plezier in de situatie. Terwijl ze dit, zo goed als een openhartig iemand als zij dat kon, verborg, nam zij plaats naast Valentine Chantry en vroeg Heeft u het prettig gehad vanmorgen? Toen Valentine begon, gewoon geweldig, wij... stond Poirot op en wandelde op zijn gemak naar de bar. Hij trof daar de jonge gold, wachtend op de pink gin. Hij zag er gestoord en boos uit. Tegen Poirot zei hij, die man is een ongelikte beer. Met zijn hoofd knikte hij in de richting van de verdwijnende figuur van commandeur Chantry. Dat is mogelijk, zei Poirot, best mogelijk zelfs. Maar onthoud goed alsjeblieft dat les femmes van ongelikte beren houden. Douglas mopperde, zou me niets verwonderen als hij haar sloeg. Daar houdt ze waarschijnlijk ook van. Douglas Gold keek hem verwonderd aan, nam de pink gin en liep ermee naar buiten. Hercule Poirot ging op een baarkruk zitten en bestelde een siro de cassis. Terwijl hij ervan dronk, met lange zuchten van genoegen, kwam Chantrie binnen en dronk snel na elkaar meerdere gins. Hij zei opeens heftig, meer in het wilde weg dan tegen Poirot... Als Valentine denkt dat ze mij kwijt kan raken, net als ze een stel andere vervloekte zotte is kwijtgeraakt, heeft ze het bij het verkeerde eind... Ik heb haar en ik ben van plan haar te houden. Geen andere knaap zal haar krijgen behalve over mijn lijk. Hij gooide wat geld op de bar, draaide op zijn hiel en ging naar buiten.